1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse regering zegt dat het leger van Rusland het computervirus verspreidde... dat vorig jaar zomer bedrijven platlegde in heel Europa. De virusaanval begon in Oekraïne. In Nederland werden containerterminal APM en pakketbezorger TNT getroffen. De schade liep in de miljoenen. PVV-leider Wilders noemt het onbegrijpelijk en laf dat het openbaar ministerie premier Rutte niet wil vervolgen. Wilders had aangifte tegen Rutte gedaan wegens discriminatie van gewone Nederlanders. en vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat asielzoekers geen ziektekostenpremie hoeven te betalen. Volgens het OM is dat geen discriminatie en als de premier wel vervolgd zou moeten worden is het OM niet bevoegd. De gemeente Rotterdam heeft op het stadhuis een condoliancenregister geopend voor oud-premier Lubbers. Tot dinsdagmiddag 12 uur kunnen mensen dat tekenen. Oud-premier Lubbers overleed gisteren. De uitvaart is dinsdag of woensdag. Verpleegkundigen hebben zich aangesloten bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. Bijna 90 van de leden is voor, zegt beroepsvereniging VNVN. Ook het longfonds doet mee. De aangifte is een initiatief van de stichting Rookpreventie Jeugd en advocaten Benedict de Fiek. Veel instanties uit de gezondheidszorg doen mee omdat ze telkens worden geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van roken. Het explosief dat vanmorgen in Nieuwegein werd gevonden was een scherpe handgranaat, hebben mensen uit de omgeving gehoord van de politie. Buurtbewoners moesten vanmorgen hun huis uit tot de EOD de handgranaat had weggehaald. Vorige week werd in dezelfde straat in Nieuwegein geschoten. En dat was volgens de buurtbewoners op hetzelfde huis waarbij nu de granaat werd gevonden. Het weer in de oostelijke helft van het land wat miser, In het westen af en toe zon. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen en zaterdag droog en zonnige perioden. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat vier de voorknopend De Nieuwe Meer 3 kilometer. De A10 Noord naar Zaanstad, voorknopend Koenplein 2. En op de A20 naar Gouda, bij knopend Kleinpolderplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker!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 Dacht ik, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Ik ga als ik de kans krijg ook niks doen. En door die goudvis, nogmaals bedankt allemaal, GELACH. krijg ik die kans. Ik denk, ik ga geen flikker meer doen. Ik koop een huisje in Spanje en mooi geweest zo Ik heb me nog netjes afgemeld bij Rick. Ik zei, hé hey Rick, over oh, gek. Ik word je collega. Maar ik word de dependance in het de buitenland. Ze kom eens in de acht maanden met een bruine kijken hoe jij er wit bij zit. De roze. GELACH. Ik zeg tegen mijn vriendin, schoonheid. We gaan ook geen bal meer doen. We kopen een huis in Spanje. Mijn vriendin blij, blij, blij, hoor. Want die kan goed niks doen, jongens. <lacht> een heel ouderwetse leuk wijf is dat eigenlijk, hè? Dat is, uh... Wij hebben dat gedaan. En daar zit je dan, hè? Op je eigen terrassa, met je eigen kratzerbessa... met je eigen Dolores voor Pet de Colores. Het is een maandje en nog een half maandje, maar dan op een gegeven moment kom je er ineens achter dat je nog te weinig lauweren hebt om op te rusten. Je komt erachter dat je je droom hebt gerealiseerd, maar je realiseert je niet dat je daardoor je droom kwijt bent. Dat is het punt. Ja, denk daar eens goed over na. Je bent je droom kwijt, ik moest een nieuwe droom verzinnen, ik kwam nergens op, nergens. Alleen dit vak, ik begon het op een gegeven nacht opeens te missen. Maar waar wou het nog niet opgeven ten aanzien van mijn vriendin. Hè. Dus toen zij er een keer niet was, denk ik, een beetje in een dip zat ik. denk, ik ga toch nog een keer een liedje maken. En dan knap ik wel van op. Ik had dat orgeltje bij me en ik denk, nou, dat, dat is wel leuk. Ik ga toch maar alvast wat doen, hè. Dus ik heb nou, dat orgeltje aangezet en dat zou je net zien. Hè. Dan heb ik het een keertje nodig voor jezelf. Komt er alleen maar bagger uit dat orgeltje. <laughs> ik raakte echt in paniek. Artiest in het licht. Was dat. En daarvoor had hij Jekkers natuurlijk met een conferentie over Spanje. En uh, ja, de grote momenten zijn nu zo'n beetje aangebroken daar in, uh, in, uh, in Pyeongchang. Pnang. Pyeongchang. Want uh, Jorren Bergsma gaat rijden, is... hij heeft, heeft, de maakt een Bertsmann valse start. goed start. Uh, de marathon schaatsen. Wij lopen iets achter hier met het originele tv-signaal. Dat komt omdat wij het via de computer opvangen. Maar we gaan nu wel even een stukje laten meegenieten van de start. Voor de fanatieke volgers. Giotto heeft zijn kenmerkende snoer verwijderd. Ritsma ja, zei het al. Giotto heeft een goede 10 kilometer gereden. In Bergsma opent een honderdste sneller dan de Olympische gouden race van vier jaar geleden. Even het geheugen opfrissen. De beste tijd voor dit wel gereden door Song Honli 1255-54. Normaal gesproken mogen we die tijd echt wel vergeten. Als Bergsma in goede doen is, gaat hij daar ver onderduiken. Zal hij ook moeten om een Olympische titel veilig te stellen. En ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo verkeerd is rondje 30, 58. Dat Bergsma vroeg moet starten. Dat hij van de topfavorieten de eerste is die in actie komt. Dat zijn over het algemeen de beste ritten geweest van Bergsma. U zag nog heel even de vlakke hand ja, van Jillet Anemar, de coach. Bergsma was ontspannen in de training. reed ook erg goed en iedereen die het schaatsen hier volgt langs de ijsbaan. Heeft u gezien dat Bergsma veel beter is dan uh, de eerste wereldbekers van dit seizoen. En, Bertram, en ze komen makkelijk, de dertigers. Het zal ook moeten. Met de 10 kilometer van vorig jaar, toen Bergsma hier een persoonlijke koor neerzette, begon hij snel. En uh, na 5 kilometer dook hij de 29ers in. Blies zichzelf finaal op en uh, de slotronde ging in 32 en 34. Bersma is een man van de geleidelijkheid. Prachtig Aan Het begin van het seizoen was hij kwetsbaar. Ik vond hem ook iets te mager. Hij heeft heel heel hard getraind. En hij heeft mazzel met Kyoto. Die gaat een tijd mee. De Italianen hebben een goede selectie, met name op de lange afstand. Jonge jongens. Kyoto is 24 jaar. Bersma alweer 32. Oei, ik kwam het pijn aan de keer, De tweede keer. Tweede keer, tweede keer dat, uh, niemand die zo breed rijdt, is Bergsma. Kyoto sneller in de noord tijd. Kramer meldt zich nu ook. Trap op. Deze Kramer in zijn race begon met lage 30'ers. Toen hij hier een jaar geleden de wereldtitel ophaalde in 1238. Er zaten ook enkele rondjes 30-6 dus. En nu een 30-38 voor Bergsma. Dit was wel 2 seconden boven het schema. Barenkool van Kramer. 12.38. Ja, dat was een akelig vlakke lees, race van uh, Kramer. Ja. Allemaal rondjes. Uh, 30.3, 30.1. Nou, dat duurt nog wel even zo. Uh, we gaan nu gewoon op de hoogte houden. Uh, als het spannend wordt zo tegen de finish. Maar uh, nu gewoon even nog uh, maar muziek. En het is hier slecht weer. Ja, ook dat nog. Dit zijn de Cascades. Origineel van de hit ritme van de regen van Rob Nijs. Rhythm of the Rain. Nog 29 is in de benen. Een negatief split. Dat zie je trouwens niet zo vaak bij hem. Dat hè? zagen we net bij Sungoni. Ja, Bersma kan dat wel. Maar ja, dan moet je dus wat reserve ophouden. Ja, 30-4, het is wel uh, heel stabiel Hij komt elke keer geweldig uit voor de bochten. Heel dicht langs de blokjes. En Kraber is zo in staat om dit te registreren. Perfectionist als die is, die kan dat kopiëren. 5 kilometer in, uh, binnen de 6,25. We zitten bij tijd ruim onder de, de 12,50 natuurlijk. Maar gaat het naar een persoonlijk record voor Bergsma? We ja, hebben het vermoeden dat dat nodig is om het Bloemen en Kramer moeilijk te maken. Om zijn titel te kunnen prolongeren. En het is in de geschiedenis van de 10 kilometer nog nooit gebeurd. Wel op andere afstanden. Dat de 10 kilometer weeraar zijn titel kon prolongeren. Zo moeilijk is die 10 kilometer. Precies. Kramer begint straks als een vierde poging. Er komt wel meer agressie in de slag van Bergsma. Ah, tot op hele niets Being a man like can tell me what to say In uh, The Boat That I Roll. We gaan even <tie> naar de rit van Jorrit Bergsma. 29-9. Heel mooi 9-42 als tussentijd. Ja, dat is uh, dik boven zijn record. Maar toen finit je die met rondjes van 34. Als hij dit vol kan houden, kan hij heel veel terugwinnen. En dat kan hij wel in de laatste twee ronden. Hoe hoog wordt de lat gelegd voor Bloemen en voor Sven Kramer? Als hij nu 29ers kan blijven rijden, kan hij nog een aan aanval doen. En dit is knap. Ja, dit is prima. En nu wordt het mooi voor Bergsma, want als hij de kruising opkomt, ziet hij Giotto voor hem. Hij ziet Giotto. Dat is ideaal. En dit is rijden en dat ziet het uh, Adem ook, die wijst hem erop. Nu Poppen. kan hij gejagen en nu komt die marathonrijder hier naar boven. Juist, juist, juist. Dit is hij gewend. Het schaatsen op een tegenstander. Als je een marathon wilt winnen en je hebt iemand voor je rijden, moet je hem inhalen. Dat is wat hij nu wil. Oh, zo vlak, wat vlak. In de honderdste rijdt hij. Alle rondjes 97, 95, 96. Hij gaat de lat hoog leggen. Hij is op het goede moment in vorm. En hij... Gaat als een trein richting Giotto. Ja, dan moet dat uh, passeren. Het uh, wordt nog spannend. Wat gaat Giotto doen? Giotto helemaal opgeblazen. De Italianen uitvormt. En die ziet hem aankomen. Hij he? gaat erbij. Ah, dit is ja. goed van hem. Dit, dit is, is uh, goed van hem. Sportsmanship. Sport. Ja, hij gaat erbij. Ah, buiten. Geweldig. Geweldig zoals hij ja, doet. Respect voor die Italianen. Dat doet hij goed. Wat een verschil in snelheid. Wat een cadans, Jorrit Bergsma. Kleine vier seconden boven het baardrecord. We gaan laag in de 12.40. En dan is het afwachten. Rijdt die persoonlijk record. Naar zo'n slecht voorseizoen. 12.43.95 is de beste tijd die Bergsma ooit reed. Weer onder de 30 seconden. Met de hakken over de sloot naar de Olympische Spelen. En dan zo'n race-eerzet. Hier komt Sven Kramer. Die ziet deze rondetijden. Die ziet ook deze eindtijd. Het is niet sneller dan dat Kramer hier een jaar geleden was. Maar... Oei, oei, oei. Het is een geweldige race, hoor. We kijken naar deze rondetijd nog. Bij het horen van de bel staat daar uh, 29,8. De snelste ronde als ene laatste rond is 12,07. 12, Dit is een geweldige 10 kilometer. Kramer heeft het gezien. Er zit nog één rit tussen. Een rit van bloemen. Persma moet zo dadelijk gaan wachten. Waar deze tijd goed voor is. En het is een goede tijd. Dat weten we zeker. Het is een geweldige tijd. Maar is het genoeg? Wat een geweldige 10 kilometer. Bergsma is binnen. In 12.41.99. Olympisch record. Persoonlijk record. En dan horen we de bel voor Giotto. En dan is Bergsma al binnen. Giotto moet nog meer dan een ronde. Ja. Knap hoor. Respect. Chapeau. Respect voor deze man. 12.41.99. Vooral die mensen die uh, niet naar de televisie kunnen kijken. En die naar de radio zitten te luisteren. Wij volgen gewoon deze ritten. We laten hem ook gewoon lekker maar even aanstaan denk ik. Want het wordt nu pas echt spannend. Na deze fantastische tijd van Jorrit Bergsma. 12.41. Oeh oeh oeh oe, oe, jongens. Er gaat nog wat gebeuren. De komende twee ritten. Ik denk dat het heel verstandig is. Als wij u daar gewoon uh, ook via dit medium. Eventjes lekker gewoon uh, live van laten meegenieten. We lopen wel iets achter bij het tv-signaal, dat moet ik u eerlijk toegeven, maar dat komt omdat wij het hier via de computer pakken en dat is iets trager. Maar dat maakt allemaal niks uit. We gaan het volgen voor u. En u kunt meeluisteren als u geen tv bij de hand hebt. de Italiaan dat hij tegenwoordigheid van geest heeft ondanks de vermoeidheid om ruimte te maken voor deze grootheid. Want dat is... Wereldtitels achter zijn naam staan. Regerend Olympisch kampioen, dat is hij nog steeds. En als hij straks ontroond wordt als kampioen, dan blijft hij een grootheid. Want Olympisch kampioen, dat ben je voor je hele leven. 12.41.98. De eerste 5 kilometer in 6.25, de tweede 5 kilometer in 6.16. Het is nog niet gedaan. Kramer Kamer wacht een zware opdracht. Zijn baanrecord staat nog, dat weet hij. Kan hij de rust en de concentratie houden. Want nu aan de start de wereldrecord houden. Hij is opgelucht. Je ziet het. Ja, het was de perfecte race. Kijk naar de opbouw. Negatief split. Hij had de discipline om niet te hard van stapel te lopen naar de stad. Hij kon tot de laatste ronde. Doorgaan. En dat is de meest efficiënte manier van schaatsen. Zo is altijd gebleken. Hier staat nog een Italiaan. Toemolero. Molero. Tegen de wereldrecordhouder Tetjan Bloemen. Zijn wereldrecord. 12.36. Ja en deze man moet vlak rijden. Dat is geen man van de negative split. Dus Bloemen zal hard van start gaan. Tegen Toe Mooi om te zien zoals uh, Tetjan Bloemen. We zagen dat ook nog. De tijd dat hij voor Nederland Met zijn vingers alle energie weglaat stromen. Dat wil zeggen dat hij geen fouten maakt bij de start. Stil blijft staan. Alleen zijn vingers bewegen dan. Ja. Hij is goed weg hoor. Meteen rust zoekt hij. Tetjan Bloemen. Bloemen 32 jaar inmiddels. Pakte die Olympische medaille. Op de 5 kilometer. En Tumolero is jong. Maar 23. De kleinste van het veld. 1,70 meter. 70. Goed begin voor Tedjan Bloem. Heel goed begin zelfs. Begint sneller dan de eerste ronde van Kramer een jaar geleden bij het wereldkampioenschap. Wat maakt hem zo efficiënt? Je zei het, het is de meest efficiënte schaatser. Hij ja, het meegemaakt als schaatsen in het begin. Trainingskamp gezien. Je hebt overload zoals Kramer. Die kan gooien, smijten met zijn krachten. Die kan uh, zijn energiesystemen wisselen tijdens die kilometer. Maar een efficiënte Bloem, slag ook. Een efficiënte slag in de bochten. verspeelt geen enkele energie. Hij is een stuk smaller dan Kramer. Kortere afzetjes, verbruikt minder wattage per afzet. En waarom kwam dit in Nederland er niet uit? Het kwam er af en toe uit. Maar waar hij moeite mee had, is met dat keiharde selectiesysteem. Iedere week moet je weer staan. En uh, dat was lastig voor bloemen. Maar wat hij ook lastig was, vond, was het uh, elke week moeten presteren. En dit is een geleidelijkere weg die hij kan kiezen. En die past bij hem. Want het is onwaarschijnlijk hoe deze man zich heeft ontwikkeld. In Nederland had echt niemand verwacht dat hij de houder zou zijn van twee wereldrecords. De vijf en op de 10 kilometer. En kijk hier in beeld... Small spoortje. Mooi ritme. Uitwaaien en nu de rust zoeken. Rijdt een wat hoger ritme dan Bersma. Terecht eind. En ook hoger ritme dan Kramer. En, en rijdt en dus meer uh, dan 2,5 seconden onder het schema Bersma. Rijdt ook onder het schema baanrecord van Kramer. Dat staat op 12.38. Het zegt allemaal niet zoveel. Hoe bouw je de race op... Maar het ziet er in ieder geval voor Bloemen heel goed uit. Ja, hij heeft, zoals Bart Schout altijd zegt, die eerste zes ronden nodig om wat flow te vinden. Oh. En daarna moet Schout hem er met name bijhouden. Hij kan hem wel eens afgeleid raken. Dat klinkt heel gek, maar het, ja, het is gebeurt natuurlijk ook op de die, mo vijf die monotonie van die 25 rondjes. 2-34. Hele sterke tussentijd. Hij zit precies een seconde onder het schema barekool van deze man. En ook in de rondetijden sneller dan Kramer vorig jaar. Natuurlijk is hij wel nerveus en zo hoort het ook. Elke topsporter kent die momenten van wedstrijdvoorbereiding, onzekerheid ook. Maar dat schaft ook goed aan. Dat hoort er ook bij. Ja. En je voelde dat hier dat dagen. 30 een lage 30. 30 Veel lange baas gaat. Zijn er komen kijken, want die willen deze wedstrijd zien tussen deze drie mannen. Sunguliy legde de lat op 12:55 en bijna 14 seconden sneller was Jordi Bergsma. Het gaat echt tussen Bloemen, Bergsmaat en Kramer in de volgende rit. Wat Veldkamp zei altijd over de 10.000 meter. Het is een kwestie van 25 ronden geconcentreerd blijven. Als je afgeleid raakt, als je ergens anders aan gaat denken. Dan effectief schaatsen, dan gaat het mis. En het overkwam Bloemen zelfs op de 5 kilometer. Wat is Sven Kramer nu nog aan het doen met zijn schaatsen? Even checken. Wat, uh, dat horen we zo wel collega's op het middenterrein zullen dat wel uh, uitzoeken. Blote voeten in de schoenen. Dat doen ze bijna allemaal. De ideale pasvorm. Maar Bloemen was even niet bij de les op de vijf kilometer in de finale. Schouten moest hem echt wakker maken, wakker schudden. Je laat hier het zilver liggen. En toen kwam hij met zijn inhaalrace. Tot op heden maakt Bloemen geen enkele fout. Ronde gaat uh, iets omhoog. Hij reed... Uh... 30, 3, 32, en nu weer naar 33. Hij is een beetje aan het schommelen. Elke ronde: 30, 4, 32, 33, 30 33. Wat is het ritme wat uh, Bloemen nu in de benen heeft? Want er zijn nog niet op de helft. 3600 meter pas. Onder tijd nog steeds 30, 3. Heel Bijna 3,5 seconde onder het schema, Sneller dan het barenkorps, nog steeds. Het is een titanengevecht. Met drie hoofdrolspelers. Die vooraf werden opgeschreven. En ze maken het ook waar. Bloemen, weer een lage 30. 4000 meter. Daar staat 34. Dit is pure concentratie bij Tejan Bloemen. Er is Bloemen, gaat lekker. Bloemen, gaat goed. Maar, we gaan het uh, eventjes onderbreken voor ons eigen regio-nieuws. En uh, dat gaat nu komen en uh, Beb houdt het kort. Zodat we <laughs> tegen de finish wel weer terug zijn bij Ted-Jan Bloem. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Beb Smeerers. Hou het kort. In, in alle toeristische steden, vooral in Amerika en Europa... is het aanbod van particulier vakantieverhuur, zoals via Airbnb... de laatste jaren sterk gegroeid en zo ook in Zandvoort. Reden voor de gemeente Zandvoort om 27 februari aanstaande... een openbare thema-bijeenkomst over particuliere vakantieverhuur... in Zandvoort te organiseren. Tijdens de bijeenkomst zal een presentatie worden gegeven... over de huidige spelregels voor particuliere vakantieverhuur in Zandvoort... om de bekendheid van de wet- en re regelgeving bij particuliere vakantieverhuur... te vergroten onder burgers en ondernemers. Afgezien van het positieve effect op de lokale economie en het verblijfstoerisme... zijn er ook negatieve effecten voor woon- en leefklimaat. Denk daarbij aan geluidsoverlast woningonttrekking aan de woningvoorraad en brandveiligheid. De gemeente Zandvoort gaat tijdens de the thema-bijeenkomst... in gesprek met alle betrokkenen en belangstellenden... over het vinden van een balans tussen de positieve en negatieve effecten... van particulier vakantieverhuur. Het, de bijeenkomst vindt plaats 27 februari aanstaande om half acht... in de blauwe tram in de Louis-Davidskaree. En als u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via... Airbnb at Het is altijd een vrolijk feestelijk evenement... de presentatieavond van de bloemencorso van de Bollenstreek... maar gisteren woensdagavond was het allemaal anders... en dit vanwege het overlijden van Leo van der Zon... de onmisbare voorzitter van nog geen drie weken geleden. Dit rompelde alle betrokkenen in rouw. Laat het corso van 2018 het corso zijn van Leo van der Zon zij vicevoorzitter Ger Gerrit Rutgering... aan het slot van de toespraak waarmee hij de avond opende. Het was een indrukwekkende minuut stilste. De vicevoorzitter van de Zon, die in 2002 Rick Buddingberg opvolgde... noemde Leo van de Zon van onschatbare waarde voor de Corso... In Beverwijk is een opmerkelijke vondst gedaan bij een visspecialist. Een trouwe klant bezocht de zaak in het winkelcentrum Wijkerbaan... om er twee oesters te nuttigen en trof in een oester maar liefst vier parels aan. Echt heel bijzonder vertelt de eigenaar Sebastian Vrelink. Voor hem is het de eerste keer dat een dergelijke vondst in een van zijn oesters wordt gedaan. Dat is ook heel zeldzaam, want de kans om een parel in een oester te vinden... is 1 op ongeveer 35.000 en de kans dat je er 4 tegelijk vindt... is kleiner dan 1 op een miljoen. De waarde kan flink oplopen, afhankelijk van de grootte en de vorm van de parels. Voor een parel kun je soms wel een paar honderd euro krijgen... maar vier stuks, dan zit je rond de 1.000 euro. Voor de perfecte parel wordt soms, worden soms bedragen tot 30.000 euro betaald. De gelukkige vinder mag zich nog niet rijk rekenen, want voor een kleine, karel, kleine parel met veel imperfecties wordt soms hoogst uit een tientje betaald. De brand op de bedrijfsplant op de hoek van de Randweg en de Industrieweg vanmorgen in Beverwijk is alweer onder controle. Hij bleek ontstaan in een silo en de silo werd dan ook gecontroleerd op, via een warmtebeeldcamera. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Tot zover... Het regionale nieuws in Vogelvlucht. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het westkust weerbericht luidt als volgt. In de loop van de middag klaart het vanuit het Westen uit op. Maar er kan nog wel een bui voorkomen. De middagtemperatuur loopt uit 1 voor 4 graden in het Noordoosten, tot 9 in het Zuiden. De wind draait naar het zuidwesten, is matig en aan zee boven krachtig boven het IJsselmeer en vrij krachtig. Vanavond en de komende nacht is er weinig bewolkingen en koelt het land inwaarts af tot rond het vriespunt. Hier en daar kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Aan zee wordt het met een minimumtemperatuur van rond de 3 graden minder koud. De wind is landinwaarts, zuidwestelijk en zwak tot matig. In de kustgebieden staat een matige tot vrij krachtige westenwind. In het Waddengebied kan de wind af en toe krachtig tot hard zijn. Vrijdag overdag zijn er flinke perioden met zon. In het noorden is er meer bewolking en kan er een enkele lichte bui voorkomen. De middagtemperatuur morgen vrijdag is rond de 8 graden. De westelijke wind is dan overwegend matig. In het noordelijk kustgebied is de wind in de ochtend nog vrij krachtig. Tot zover ook het weerbericht. Dat was het weer. is nog de marge. Hij blijft lager. Drie seconden, drie ronden te gaan. Drie ronden te gaan. 29-9. Jan Bloemen, toch? Jongen, jonge, jonge. Hij is niet voor niets de wereldrecordhouder. Je rijdt niet zomaar een wereldrecord. Nederland heeft overigens bij het Schaatsen geen enkel wereldrecord meer. Bloemen heeft over. En Bloemen en heeft twee Kramer weet het. Kijk naar de kaken van Kramer. Marsje wordt niet kleiner. Blijft een dikke twee seconden. 2 seconden. 2,4. Twee, twee ronden op. nog. 19-8. Ja, hij mag 2 seconden verliezen. Meer dan een seconde per ronde. Dat gaat hij niet uit handen geven. Wat een geweldenaar is dit. En hij komt uh, heel erg dicht. Ook in de buurt van het baarrecord van Sven Kramer. Als hij in die 29ers blijft rijden. Kramer kwam hier door in 12.08.67 bij het baarrecord. Had nog een rondje 29-8 in de benen. Laten we dat schema baarrecord inderdaad maar pakken. 12.08.67. Hier staat 12.09.96. Marge van een dikke 2 seconden. Met Bergsma. Bersma gaat zijn olympische titel niet verdedigen. De snelste tijd gaat gereden worden door Ted-Jan Bloemen voor Canada. Sensationeel. Er gaat zo goed als zeker een Canadese medaille aankomen. En Kramer gaat die kleur bepalen. Maar wat een tijd, Ted-Jan Bloemen. Duikt dus onder de tijd van Bersma. En rijdt 12.39.77. Alsjeblieft, Olympisch record. Hij is zijn Olympische titel kwijt. Dit Nooit is, uh... in de geschiedenis volgde de 10 kilometer kampioen zichzelf op bij de Olympische Spelen. En ook nu zal dat niet gaan gebeuren. Want Bloemen is sneller. Ja, voor degenen die geen televisie hebben, dames en heren. Wij blijven het volgen. We gaan de rit van Kramer in zijn geheel uh, aan u laten horen. Uh, want we vinden het toch wel belangrijk we zien, allemaal zien hoe het afloopt. het is spannend. en uh, wij volgen het tv-signaal en uh, als u geen tv bij de hand hebt in ieder geval we gaan uh, de rit van Kramer op onze radio helemaal meemaken dus ik zou zeggen niet te veel nagels buiten die eer moet je hem geven ja, wordt gefeliciteerd door de begeleiding van Anema en kijk naar die bril, er staan bloemen op ja, verzekerd nu van zijn tweede Olympische medaille. De kleur wordt bepaald in de laatste rit. Ja, de man die al... Ja, waar wij allemaal getuige van zijn van die missie. Die ene medaille die Kramer nog niet heeft. Goud op de tien. En we zijn in elk geval zeker van het feit dat de lat ontzettend hoog ligt. Hoger dan ooit. Want de 1239 is maar een fractie boven het paarrekoor. En je kunt... De omstandigheden niet één op één vergelijken zoals die een jaar geleden waren. Schouten en Bergsma. Bergsma, sportief, heeft afstand genomen van zijn Olympische titel. Kramer gaat aan zijn grootste Olympische missie beginnen. En dat zie je hem ook wel, hij heeft het niet onder stoelen of banken gestoken. Deze 10 kilometer is de belangrijkste rit van zijn hele schaatsleven. Hier moet het gebeuren. Alles minder dan goud is voor hem verliezen. En dan is hij wel heel, heel streng voor zichzelf. Maar dat is Kramer. Dat is Kramer. En ehm, ik zo mooi van dat hij ook aangaf in die interviews: iedereen mag het weten. Iedereen mag het weten. En, en heeft Kramer gezegd, ik zal nu echt rijden om te winnen, niet verdedigend. Niet rijden om niet te verliezen, maar rijden om te winnen is echt een verschil. Hij heeft voorkennis. Hij weet wat hij moet rijden. Het is een geweldenaar, Olympisch Goud. Ja, daar heeft hij er uh, al vier van, drie keer op de vijf kilometer. En één keer bij de ploegachtervolging. Maar het gaat hem om die 10 kilometer. Die ontbreekt. Zijn Palmares. Hopend wat voorzichtiger. Dan Vanaf nu alleen maar rondjes 30-2. Anders komt hij er niet. Het is een genot om na te kijken als je Kramer ziet schaatsen. Maar hij zal het uit zijn tenen moeten halen vandaag. Vorig jaar was het een van zijn beste races ooit. Zoals Kramer zelf omschreef. Persoonlijke koor, barenkoor. En dit is uh, te langzaam. Het is te langzaam. Hij moet naar de 30-2. Een seconde laten liggen is veel. Want een seconde moet je ergens terughalen. Hij is ook langzamer dan de opening van uh, vorig jaar. Bergsma weet het. Titel niet geprologeerd. Het is ook nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de Lips Spelen. Dat een hem... 10 kilometer rijden zit niet te prolongeren. het is een hele mooie afstand maar het doet pijn 34 hij versnelt nu het zal worden Kramer moet zich ook niet laten verleiden om meteen in het rood te rijden en dat weet hij dat weet hij als geen ander maar er valt niets af te dingen op de rit van Bloemen. Ja, de Dit heeft hij nodig. En nu aan het vasthouden. Deze rondetijd. De vijf kilometer vond hij uh, vrij gemakkelijk. bij geloofd. Hij rijdt nog zuinig. Hij heeft over. Hij moet eigenlijk een wereldrecord rijden om te winnen. Een persoonlijk record is genoeg. Ja. Maar ja, dan, dan zit je een. al dicht bij het wereldrecord. Ja. Als je 13, 12, 38 in de benen hebt. De tweede keer 30-1. Na twee voorzichtige ronden. Hier zit Bloemen. Ja. De Canadese Haarband. Verzekerd van zijn tweede Olympische medaille. En hij debuteert bij de Spelen. De vaandeldrager van het Canadese schaats. Bloemen 33 in deze ronde. 33 ook. Het verschil teruggebracht tot minder dan een seconde. Ja, hij pakt 500 vijfhonderdste. Kramer heeft dus bij de start wat laten liggen. En dat zijn dure tienden van seconde. Vijf keer was Kramer wereldkampioen op deze afstand. Tien keer won hij de tien kilometer bij een wereldkampioenschap allround. Negen keer won hij bij een Europees kampioenschap. Al die overwinningen die staan al op zijn cv. Behalve dat Olympische goud. Dat moet vandaag gebeuren. Het is zijn laatste kans. Voorgaande ronde van 30-1, 30-1, 30-3, 30-4... Hij moet terug naar de 30-0. Hij moet naar de 30-0. Dat wordt de 30-4. Hij verliest nu. Hij verliest in elke ronde. 100 ste Rikje en Ori. Hij zit boven het schema. Hij zit boven het schema. Hij zit wat hoog met zijn bovenliggen. Komt niet lekker uit de bochten. Dat betekent ook dat hij nog geen gas aan het geven is. Want als Kramer gas gaat geven, dan kruipt hij wat in elkaar. Gaat hij klappen geven. Hij wacht er nog mee. Komt weer niet lekker uit. Versnelt hij wel. Van 34 naar 32. Hij moet het verschil beperkt houden. Een seconde is te overzien. Maar hij zal straks tegen 29ers moeten gaan rijden. Dat deed hij vorig jaar ook. Maar die 29ers die kwamen pas na de 6 kilometer. Oké, okay, heeft hij de discipline? En heeft hij vandaag de kracht om dat ook te kunnen. Hij heeft andere energiesystemen die hij aan kan spreken. Hij kan eventjes putten uit zijn 1500 meter vermogen. Het ritme gaat wat omhoog. Hier staat... 35, dat is weer niet goed. De rondetijden komen te moeilijk. De 30-1, 30-2 komt te moeilijk. Dan kom je de kruising op en dan zie je naar 30-2, 30-5 staan. Wat gas moet erop in de bochten nu. En de gunfactor is zo groot. Maar bij Olympische wedstrijden gaat het niet om gunnen. Bloemer, 1x35. Hij is 3067, dat is te langzaam, Kramer. Het Kramer. gaat naar anderhalve seconde verschil. Bloemeray 1x35. Dat was op uh, oei, 5 oei, kilometer oei, het vingertje van Ori gaat omhoog. Hij kijkt er niet lekker. En het afzetten gaat wat omhoog. En niet de bocht in. Kramer komt niet in zijn ritme. Hij komt al omhoog bij het uitkomen van de bochten waar hij juist in elkaar moet kruipen. 6,07, 48, doorkomst Bloemen, daar staat 30, 38. 88 Nee, nee, nee hij, verliest, hij verliest het in elke ronde en ligt nu al 1,8 seconden achter. Je moet nu komen, zegt Ori, maar ja, je moet het ook kunnen. En de snelheid komt niet gemakkelijk. Normaal komt die versnelling, zo rond de eh, 5, 6 kilometer. En we zijn nu de 5 kilometer voorbij. Rondebord staat nog niet op 10. 30 37. Het is weer een halve seconde te langzaam. En Bloemen denkt, wat gebeurt hier? Het zal toch niet waar zijn? 2 en een kwartel. En er is weinig ruimte om dat te winnen. En... Dan moet hij straks 28ers gaan rijden. Om dat nog goed te maken. Dat kan niet. Hij moet de 29e zin. Maar het bovenlichaam zit ook wat te hoog. Hij beweegt gewoon niet lekker. Hij zit vast. En is dat uh, mentaal? Is het fysiek? De druk is ook torenhoog. Druk die zichzelf heeft opgelegd ook de afgelopen jaren al. Nee, hij gaat de 31e 31 zin. De 31 gezin. Is het doek gevallen? Het gaat hem niet lukken. Kramer. Uh... Gaan we hier een Canadese Olympisch kampioen krijgen? Dat zou historisch zijn. Want sinds 1932 er... Nee, sinds 1932 stond er nooit een Canadees op het podium. En toen was het brons. Maar ook Kramer is een mens van vlees en bloed. Met alle titels die hij heeft. 31-2. En hij is nu ook langzamer dan Bergsma. Bergsma die nu de tweede tijd heeft. heeft. Hij is langzamer dus dan Bergsma. En Ori ziet het gebeuren. Zo succesvol als de speler begonnen. Met achterekte. Met Kramer. Betty Groest, Nuis. Kramer gaat in zijn missie niet slagen. Mentaal is het zo zwaar voor deze man. 31-6. Hij moet opgepassen of hij uh, nog voor Nico Tumeleuro uh, blijft eindigen. Die Italiaan die de derde tijd heeft met 12-54. Hij verliest heel veel per ronde op Bergsma en op Tetjan Bloemen. En het is ook zijn laatste kans. Hij gaat echt niet nog vier jaar schaatsen om die tien kilometer nog eens te winnen. Het gaat moeizaam, het is te zien. 31-5 en verliest nog meer dan zes seconden. En nu wordt het vechten voor een podiumplaats, maar het goud. Dat is hij kwijt. Geen ja. moment had hij zelfs het goud in zicht. En brons interesseert hem niks. Dat interesseert hem niet. Hij wilde die gouden medaille. Ja, dit zijn de spelen. Wat Nuis en Roest ook roepen. Drie keer goud op de 5000 meter. Het presteerde geen enkele schaatser in de geschiedenis. Maar dit is de dubbele vijf kilometer. En dat lijkt nu het domein te worden van Titjan Bloemen. Die wereldrecordhouder is. En straks ook Olympisch kampioen. Want dat is hij eigenlijk al, Bloemen. Terwijl Kramer nog bezig is, kunnen we die conclusie trekken. Ja. En Bloemen zelf wil nee. hem nog niet trekken. Hij kan het niet geloven. En hij moet doorrijden. Want op 7600 meter reed Nicola Tumolero 9.45. Hij haalt geen brons ook. En het wordt geen medaille voor Sven Kramer op deze 10 kilometer. Tja, dit is sport. En bij sport hoort winnen en verliezen. Ook als je Kramer heet onoverwinnelijke. Vier ja, jaar win. geleden geklopt door Bergsma. En nu geklopt ja, door, door Bloemen. Maar ook door Bergsma. En door Nico Timolero. Het wordt niks. En als het geen goud is, dan is het uh, voor Kramer niks. Maar Kramer weet het nu. Die heeft het lang in de gaten. Die rijdt nu sportief als die is zijn 10.000 meter uit. Hoe zwaar is dit? Nou, het is mentaal echt een, echt een hel... Voor deze man. Al die jaren doorgaan voor die 10 kilometer. Plakt in principe nog twee jaar aan zijn carrière. Maar het ging hem om deze dag. Om deze 10 kilometer. Zo groot was hij verloor toen hij uh, verkeerd de banen werd gestuurd. Ja. In Vancouver. Een huilende Tertje Bloemen die niet kan geloven. Die uh, de stap heeft gemaakt. Nederland heeft verlaten. Om het in Canada te doen. Wereldrecords op zijn naam. En bewijs nu dat hij uh, onder die druk... En er werd natuurlijk gezegd dat presteren. door vele schaatskenners. Ja, hij woont daar. Hij leeft op hoogte. Hij kent die baan. Hij rijdt daar makkelijk. Presteren op een hooglandbaan is wat anders dan op een laaglandbaan. Maar Bloemen laat het hier zien. En Kramer gaat het niet maken. Gaat het niet redden. Ja, wat is er aan de hand? Is het, is het mentaal of is het meer? Kramer ging voor de start. We zagen hem twijfelen, nog rommelen met zijn schaatsen. we zagen hem nog twee keer naar beneden rennen. Is er meer aan de hand met Kramer dan? Alleen de mentale druk die hij met name zichzelf heeft opgelegd. Ja, hij heeft natuurlijk uh, vaak last gehad van rugblessures. En als je dat in deze periode zou hebben, hou je dat onder de pet. Ja, dat is uh, aannames is... van ons. Maar dit is een race die niet kramerwaardig is. Die het hoort niet thuis in uh, het palet van races die we al die jaren hebben gezien van Sven Kramer. Nee, klopt. Kijk je naar zijn erenlijst, dan staat er eigenlijk alleen maar goud op. Weinig zilver en brons. Kramer is een winnaarstype, maar hier krijgt Schouten. Of geeft Schouten wel door, van joh, het zit goed. Het goud is voor jou. Tetjan Bloemen, Jorrit Bergsma en een Italiaan, Tumolero, gaan hier het podium bezetten. En dan klinkt er een verlossende bel voor Sven Kramer. En komt daar nog een Patrick Beckert. Ja, dat interesseert Kramer ook niks. Nee, maar hij het heeft pijnlijk. Ja, Dit doet pijn, Kramer wil niet van Beckert verliezen, maar het is een achterhoede gevecht geworden, wat Olympisch goud had moeten worden. Boven de 13 minuten, 13. 0-1, 0-2 en daar gaat de Canadese vlag. Voor het eerst in de geschiedenis, een Canadees met Nederlandse roots. Of een Nederlander met Canadese roots. En ook een Italiaan op het podium. Wie dit had voorspeld. Met bloemen hadden we rekening gehouden, maar toch niet. Met L.A. too much for them. de pips. met my train to Georgia. Einde van deze denkwaardige uitzending. En ja, helaas, hoe het het niet zo mogen zijn? Ja. Wat de oorzaak is, zullen we ooit nog wel eens een keer vernemen, denk ik zomaar. Maar goed, je kunt niet alles hebben, zeggen ze in het leven. You can't win it all. Oftewel, nou ja, Gladys Knight night and the pips. ...met Midnight Train to Georgia... ...en die had Sven misschien beter kunnen nemen. Ja. <lacht> misschien beter geweest. Ja. Schaatsen niet glad of zo, weet ik veel. Nou, ik ga me geen fun wie doen... ...want zo'n fun hadden we niet. <lacht> ja. Het is natuurlijk jammer. Maar goed, het is toch een Nederlander die gewonnen heeft. Hè? Ook al noemt hij zich Canadees, maar het blijft een Nederlander. Zo ja. Nou, het. er zitten zoveel geëmigreerde Canade-Nederlanders. Uh, daar in Canada, dus ik vind het eigenlijk wel symbolisch vandaag. Ja hoor, hoor. Ja, vind ik ook wel. Op de emigranten. Wij feliciteren, wij feliciteren Ted-Jan Bloemen gewoon. Zo sportief Zo zijn we dat. ook nog. Jawel. Zijn we ook niet te beroerd voor. Bart van der Meer, die staat hier naast met Die janken, dames en heren. Zegt niet geloof ik. De dozenzakdoeken heb je mee. Tranen biggelen over zijn wangen. Had een weddenschap gezet op Sven, ja. Ja? Ja, ja had een weddenschap gezet op Sven. Oh, is hij tien kratten bier kwijt? <laughs> maar goed, eh, voor ons zit het erop. Deze week was voor mij een kort weekje. En eh, volgende week gaan we het weer netjes over doen. En eh, dan hebben we geen schaatsen meer. Dus dat is vrij makkelijk. Dus ik zou zeggen, eh, fijne, do fijne donderdag nog. En eh, wees niet altijd teleurgesteld. Hè. Nee. Het is maar sport. Dag beste luisteraars. Tot dinsdag. Wat mij betreft. Ja, nou wat mij betreft ook. Dat is mooi makkelijk. Dus tot dinsdag. En uh, fijne dag nog. En uh, morgen veel plezier met, met uh, Zandvoort de Sport. En natuurlijk vandaag nog met alle andere programma's. Straks met Matchbox. En uh, ik zie u volgende week wel weer.